In het klassement om de wereldtitel heeft Vettel nu een straatlengte voorsprong op de Engelsman Webber. In de eredivisie heeft ADO zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. In Doetinchem wonnen de Hagenaars met 3-0 van de Graafschap. Vanmiddag zijn er nog drie wedstrijden. Het weer. De buien nemen vanavond af, maar vannacht opnieuw regen. Morgen in het noorden bewolkt met buien, in het zuiden eerst nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB verkeersinformatie. Er staan vier files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Hoevelaken 3 kilometer. Op de A15 is het druk van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 7 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A2 tussen Utrecht en Den Bosch dit weekend. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht 2 kilometer bij Utrecht. En op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Gilsen 5 kilometer, dat komt door een politiecontrole. Ja. Het derde uur van de Sport op Radio 1 beginnen wij in München-Gladbach. EK-finale Mannenhockey. Nederland tegen Duitsland, Gerard. Zes minuten voor rust, 1-1 is de stand. Nederland heeft zojuist een strafcorner gekregen. De tweede in de wedstrijd, Duitsland ook eentje. Dat is de vierde. Wat dat betreft is een licht voordeel voor de Duitsers. Maar op het scorebord niet, hoor. Het is nog steeds 1-1 Nederland tegen Duitsland, finale EK. Feyenoord tegen Heerenveen. Ronald van der Geer. Het nog, Het is 2-2 uh, als Heerenveen eens een keer uitbreekt via Narsing. En dan wordt Dost weggestuurd. Want buitenspel. Bas Dost. Bas Dost. Nee, hij krijgt hem daar niet in. Omdat Klaar met een uh, uiterste krachtinspanning een slijding inzet... daar nog wel bij geblesseerd raakt. Maar uh, uiteindelijk is het genoeg om Bas Dost te stoppen. Er gebeurt van alles in deze wedstrijd. Feyenoord is veel en veel sterker. Maar zo heel af en toe is er is een uitbraak van Heerenveen. 2-2 met nog een kwartier. In de Euroborg FC Groningen tegen AZ Frank. Vilaard. Klein kwartiertje nog te spelen. En de Euroborgs zit eigenlijk te wachten op de 1-1. Maar die valt steeds maar net niet. Virgil van Dijk is wel een enorme lastige factor voor uh, AZ achterin. Klavan is ingebracht om uh, hem een beetje in toon te houden. Maar uh, ook dat lukt nog niet echt. En van Dijk zorgt ook voor de nodige tumult op de tribunes. Want die heeft echt wat uh, losgemaakt. En dat zorgt uh, voor in ieder geval een beetje extra sfeer. Goed schot van Palser. Gered nu door Van Loon poging voor AZ. Om 2-0 te maken ook dat lukt niet. Kwartiertje dus nog 1-0. En Vanaf half vijf zijn we ook bij PSV tegen Inmiddels een tussenstand bij Volendam Go en Eagles in de Jupiler League, daar is het 2-2 geworden. David Bowie hier gaan we naar Frank Hulaart in de Euroborg. 11 minuten voor tijd. Wedstrijd lijkt me nu wel beslist. Groningen valt hartstochtelijk aan. En één counter van AZ. Eindelijk een counter die is lukt. Koetmoetson pikt de bal op op eigen helft. Steekt de hele helft van Groningen in zijn eentje over. Denkt. Ja, ik kan hem nu breed leggen op mijn her, maar die heeft twee man bij zich lopen. Dus schiet ik zelf maar de bal in de richting van het doel van Van Low. En doet dat uitermate bekeken. En hard genoeg. Van Lo kansloos. En AZ op 2-0 tegen Groningen. We gaan naar Gerard de Groot. Ja, de klok staat drie minuten en vier seconden stil. En dat betekent dat er niet gespeeld wordt. Maar er is wel een strafbal. Strafbal voor Duitsland. Jaap Stokman tegenover uh, Moritz Fuursten. Strafbal gegeven door de Australische scheidsrechter. Gentle. Stik blokkeren, zegt hij. En de Nederlandse spelers zullen het toch wel een klein beetje met hem eens zijn geweest. Want er wordt niet geprotesteerd, er wordt. Niet naar een video-Empire gevraagd. Fürsten tegenover Stukman. En Fürsten. ja, die heeft daar geen moeite mee. Met uh, dat uh, buitenkansje. Dus Duitsland op weg naar de rust. Nog drie minuten te spelen. Op weer een voorsprong. Op 2-1 dankzij een strafbal van Fürsten. Ronald van der Geer in de kuip. Dit is een verhaal hoor. Nog tien minuten te spelen. De stand is 2-2 en nu zijn er nog maar negen van Heer de Veen. Omdat Doken Smit een rode kaart krijgt, direct rood, voor een aanval op Ruben Schaken. Hij wil de bal onderscheppen, maar komt met het gestrekte been in op het onderbeen van die Feyenoord aanvaller. Hij is net in het veld gebracht. Ja, het is een pure aanslag. En Brahma heeft gelijk dat hij hier de rode kaart voor geeft. Doken Smit is net ingevallen voor Youssef el Achoui in de wetenschap. Dat el Achoui Schaken niet kon houden. De 19-jarige Fries mocht het dan gaan doen. Twee basisplaatsen en een invalbeurt. En nu, nou hij staat er denk ik net zes minuten in. ...moet hij naar de tunnel en wordt hij uitgeswaaid door de Feyenoorders. Ja, de gifbeker moet wat dat betreft helemaal leeg bij Herenveen. Herenveen dat tot nu toe op de been blijft omdat van de bussen de schoten van afstand kan pakken... ...en omdat men de ballen corner kan trappen die vanaf de zijkanten worden gespeeld. En zo heel af en toe nog eens een uitbraakje waar wat gevaar in wordt gesticht. Maar Feyenoord is beter en beter, klopt op de deur, maar tot nu toe weigert Herenveen dus open te doen. Maar nu deze doken Smit naar de kant moet, lijkt het toch wel erg eenvoudig te gaan worden voor Feyenoord... ...om dit potje er nog uit te slepen. Negen Vriezen zijn er nog over. Er blijft ook nog een vrije trap staan. En als u wil weten hoe het met Ruben Schaken gaat. Hij schrok zich rot. Maar inmiddels staat hij weer. Is hij verzorgd? Dan moet hij even wachten tot de vrije trap genomen is. Die Cabral zo meteen gaat nemen. Maar niet voordat Heerenveen gewisseld heeft. Dan gaat een aanvaller naar de kant. Ja, dat lijkt me logisch. Het is uh, Azaidi die naar de kant gaat. En die dan zijn vervanger is. Dat kan ik van, uh, vanaf deze afstand niet zien. Maar het zal ongetwijfeld de verdediger zijn. Het is Arnold Kruiswijk die erin komt. In de slotfase van deze Wedstrijd. Het zal tegenhouden en wegtrappen worden voor Herenveen En kijken of dat punt bewaakt kan worden. Cabral neemt de vrije trap. Vlaar kopt de bal over de goal van Herenveen, Maar tumult dus in de Kuip waar nu nog maar 9 Vriezen over zijn tegen 11 Rotterdammers. En de stand met nog 9 minuten te spelen. 2-2. Slotfase van de eerste helft van de EK mannenhockeyfinale Gerard. Ja, nog iets meer dan een minuut. Nederland achter op uh, 2-1. Een strafbal die ontstond na een strafkorner. De zesde liefst voor uh, Duitsland in de eerste helft. Die hebben rechtstreeks geen treffers opgeleverd. Maar dit keer wel indirect een strafbal. En dus daardoor ook een doelpunt. Daardoor ook de 2-1 voorsprong. Martin Hener schoot de strafkorner in. De teruggesprongen bal werd geblokkeerd. De... Nederlandse spelers zetten de stik voor de Duitsers die hem erin wilden tikken. En uh, dat leverde een strafbal op. En ik denk dat Gentle dat uh, correct en goed gezien heeft. Nederland legde zich er uiteindelijk ook bij neer. Er werd een beetje mondeling geprotesteerd, een beetje tegen hem gesproken, tegen die Australiër. Maar er werd niet gevraagd om een derde scheidsrechter. Niet gevraagd uh, voor de video. En dat uh, betekent dat ook de Nederlandse spelers wel inzagen dat hier een terechte bal op de 6,70 meter ging liggen. En Stokman, Jaap Stokman was met de inzet van Morris Fuster. Daarbij was uh, Stokman en Nederland speelt denk ik die laatste seconden van de eerste helft gewoon rustig uit omdat ze weten dat ze in de rust met elkaar kunnen gaan bespreken wat ze daar weer aan moeten gaan doen. Een vroege voorsprong van Duitsland. Na één minuut al was het 1-0 voor de Duitsers. 1-1 door Woosthof en zojuist vlak voor de rust 2-1 voor Duitsland door die strafbal. Het is nu rust. Nederland gaat uh, nadenken. Ne Nederland gaat praten met elkaar wat ze daaraan uh, zullen gaan doen. En wij gaan luisteren naar Frank Wielaert. Want ik heb er wel dat het 3-0 is geworden voor AZ. Vrije trap. Elm staat achter de bal. Ik denk dat hij 30 meter moet overbruggen. Trapt die bal wel hard, maar veel te scherp naar die eerste paal. Van Loos. Stapt naar de tweede paal, komt weer terug en laat die bal zo door zijn vingers klippen. Een joekel van een blunder van de doelman van Groningen. Dat leidt tot de 3-0 voorsprong voor AZ. Die wedstrijd was al gespeeld en met nog 6 minuten op de klok nu is het helemaal over voor FC Groningen in eigen stadion tegen AZ. De 9 van Herenveen tegen de 11 uit Rotterdam. En het staat nog 2-2? Nog wel, maar daar is Cabral. Nou, hij heeft ze voor een uitkiezen. Wie mag er schieten? Leroy Ver, gebied. En dat schot wordt geblokt en dan kan Feyenoord nog verder met Schaken vanaf de rechterkant zoeken. Wie is er mee? De Vrij is mee. Daar is Mokoccio, vervanger van Klaas. Hij loopt zich vast en dan kan de Heerenveen er misschien even uitkomen. Maar voor even, omdat de Schaken uiteindelijk met Mokoccio het balbezit weer herstelt. Feyenoord heeft een nieuwe man binnengebracht. Leerdam is eruit. 17 jaar is hij. Anas Achabar. Hij was vorig jaar de beste in de B-juniorencompetitie. Met 22, 21 doelpunten in 22 wedstrijden. Hij staat nu. Hij is klaar twee turven hoog staat hij in de spits. Dat geeft wel aan dat er weinig aanvallend is op de bank naast Ronald Koeman. En deze Atchabar staat dus nu in de spits naast Fernandes. Daar is Leroy Ver. Rand, combinatie met Atchabar. Gaat mis omdat Breuer ertussen zit. En Breuer werkt weg. Het is overleven voor Herenveen in deze slotfase. En Feyenoord drukt en drukt. Weer gevonden, Leroy Ver in de buurt van het schafsopgebied. Mokotjo wil dan met een steekbal Ver weer het schafsopgebied insturen. Nou, dat wordt dan doorzien door Breuer. En die trapt de bal weer over de zijlijn. Zo zal het gaan... in de laatste minuten. Feyenoord op jacht... naar de derde. En Heerenveen wil vooral... dat ene punt koesteren met nog zes minuten. Beachvolleyball in Scheveningen. Een toernooi in de World Tour... met twee Nederlanders in de finale... tegen twee Brazilianen. Wat kunnen noemen door... een schouw Voorlopig komen ze aardig mee hoor. Tegen de Brazilianen Pedro Cunha en Ricardo Santos. En dat is een team om rekening mee te houden. Zij wonnen de Grand Slam van Klagenvoort. Dat is het grootste toernooi op de World Tour. Dat is een toernooi dat uh, Schalen nummer door ooit nog wel eens graag zouden willen winnen. Daar hebben ze hun zin op gezet. Maar dat is tot nu toe nooit gelukt. Sowieso, dit seizoen hebben ze nog geen toernooi gewonnen. Hebben ze nog geen finale gehaald. En dit keer dus in Scheveningen wel. En voorlopig gaat het aardig. Maar meer is het ook niet. Het is 8-8. Uh, Stand gelijk, uh, uh, gelijk dus. maar Schuil en Nummerdor kwamen heel goed uit de startblokken. Naar nou, een voorsprong van drie punten, het werd 6-3. Dat lag vooral aan het verdedigend werk van Nummerdor... Het was uh, uh, coos posities in het veld uitstekend. Ving een aantal harde klappen van de Brazilianen op. En zorgde ervoor dat Schuil daarop kon scoren. Maar daarna lieten ze het wat lopen. wat veel foutjes, vooral van Richard Schuil. Die gisteren trouwens ontzettend goed in vorm was. Maar dat vandaag even laat lopen. Dat zien we ook aan de foutjes die hij op dit moment uh, maakt. En zo is de stand 9-9 in de eerste set. En gaan wij weer naar de Kuip. Met de grote vraag, Ronald van der Geer. Staat het nog 2-2? Ja, het staat nog 2-2. Maar die Haja Bart duwt er alles aan. Om het jongensboet compleet te maken en zijn debuut in Feyenoord 1 te bekronen met een doelpunt. Twee keer heeft hij al geschoten vanaf de rand van het strafschopgebied. Het is heel snel draaien en dan vooral schieten. Maar twee keer kon Van de Bussen tot nu toe het vroege succes voor de 17 jarige in de weg liggen. Maar hoe lang duurt dat nog? Het is nog een minuut of vier. Ja, natuurlijk. Heren rek tijd van de bussen. Neemt hij ook ruim minuten tijd voor het nemen van een doeltrap. Bal komt terecht op het hoofd van Vlaar. Wordt teruggebracht richting de Feyenoord. Helft daar waar de vrij kan wegwerken. Brengt Kruiswijk de bal weer terug. ...de vrij dan en dan heeft Mokoccio nog wel op eigen helft. Alle ruimte speelt de bal naar Karim El Amadi. Die steekt aan de linkerkant het middenveld over met Bruno martens Indi in zijn buurt. Met daar ook nog Cabral Martens-Indy. Feyenoord uh, moet het tempo wat verhogen. Daar is uh, Mokoccio in de as van het veld. Draait een keer om zijn as en speelt daar naar Martens-Indy. Aan de linkerkant de hoogte van het opgebied. Lage voorzet, koren op de molen van Michel Breuer. Die werkt de bal weg, zegt dan tegen iedereen van Herenveen opschuiven. Probeer die buitenspelval open te zetten als ze die bal in één keer achter de laatste linie willen leggen. Dat dat doet Feyenoord niet, want met overleg gaat het richting Bruno Martzindy. Dan Achabar bijna op die lage voorzet van die linksachter van Feyenoord. Maar die kleine man, die 17-jarige aanvaller... die dus nu in de spit staat naast Fernandes, glijdt langs de bal. Feyenoord heeft hem alweer te pakken, want Herenveen werkt weg... en kijkt vervolgens hoe Feyenoord de volgende aanval inzet. Nu via de rechterkant, met Ruben schaken. Halverwege de helft van Herenveen dreigen richting Kruiswijk. Dan richting de achterlijn. Hij is snel, schaken voorzet. En de kopbal van Achabar gaat naast de goal van Herenveen. Er staat ook nog een Heerenveen hoofd in de buurt. Dat behoort toe aan de aanvoerder, Victor Elm. Maar Bramhaar heeft beoordeeld dat Achabarb, die als een kogel naar die eerste paal kwam... die bal naast de bal van Heerenveen heeft gekopt. En gaat Van de Busse dus weer zijn tijd nemen bij het nemen van de doeltrap. Nog drie minuten, nee, nog twee minuten nu. En dan nog wat extra tijd. En gaat Heerenveen dan toch overleven? En gaat dit gemankeerde elftal, dat inmiddels met negen op het veld staat... dan toch dat ene punt meenemen in de bus naar Heerenveen? Of gaat Feyenoord nog? Erwin Mulder heeft de bal namens de Rotterdam geeft hem aan Bruno Martens in die linkerkant. Ja, ruimte natuurlijk volop, want Heerenveen trekt zich terug. Die negen staan, die acht staan dan eigenlijk voor de 16 meter. En daarachter staat dan nog Brian van de Bussen. Mokoccio steekt de bal richting Ver. Rechterkant, ruimte voor schaken. Terugleggen, nou Ver, snel handelen. Nee, kan die niet. Daar zit dan nog net het beetje van Cums tussen. Bal komt op het middenveld terecht, daar waar het uh, balbezit wordt hersteld door Mokoccio. Cabral aan de linkerkant. Wie krijgt de bal mee? Niemand. El Amadi in elk geval niet. En Juricic en Dos proberen dan een combinatie op te zetten. Maar die strand is schoonheid en Feyenoord heeft het de bal bezit weer terug. Met Mokotjo 2-3 meter over de middenlijn in de as van het veld. Speelt de bal over de grond naar Karim El Amadi. Die gaat schieten van afstand. Karim El Amadi, ja, dan ook niet de man met het allerbeste schot. En dan kost dat Feyenoord. En dat is ook een beetje de reden waarom er nu gefloten wordt. Want Karim El Amadi schiet die bal zo hoog over. En dan weet men dat er hier minstens een minuut gestolen gaat worden door Brian van de bus En geef hem maar eens ongelijk. Als je met 9 man staat, 2 twee tweede stand is en nog een minuutje en extra tijd te spelen is. Dan pak je elke seconde die je maar pakken kan. Dat heeft de Belg wel begrepen. En de bal zo ver mogelijk wegtrappen, natuurlijk. Op de helft van Feyenoord. Daar waar Flaar het kopduel wint van Bas Dost. Mokotjo. Het balbezit vervolgens overneemt. Zich nog wel even moet ontdoen van Bas Dost. Mokotjo. Atjabar. Kaatst niet helemaal gelukkig. Maar de bal komt wel bij Fer. Dan via de rechterkant. Ruben Schaken. Komt er een voorzet. Schaken. Daar komt Van de Bussen. En die heeft hem weer te pakken. En weet dan dat hij weer een paar seconden kan winnen. Als we richting de 90 minuten gaan. De extra tijd gaat zometeen in. Zal dat zijn? Drie. Misschien wel vier minuten. Want er is best wat op onthoud geweest. In dit duel. En er is driftig gewisseld door de beide trainers van de bussen. Trapt de bal op de rug van Bruno Martens-Indy. En dan gaat hij over de zijlijn. Ja, dan heeft hij optimaal rendement aan die uittrap. Omdat Bruno Martens-Indy die bal verder niet meer kan binnenhouden. Mag Feyenoord, naar mijn idee, nu gaan ingooien. Ja, en dan hebben de heren v spelers even een discussie wie er überhaupt gaat ingooien. Ja, dat gaat dan waarschijnlijk zo meteen Janma doen. Maar daar wordt dan ook de tijd voor genomen. Extra tijd. Vijf minuten hier in Rotterdam. 2-2 is het nog altijd. Negen friezen. Tegen 11 Rotterdammers. Spanning is er uh, niet meer in de Euroborgen, Frank Wielard. Nee, uh, dat is uh, ver te zoeken. De tribunes uh, lopen nu uh, helemaal leeg. Ook 3-0 voor AZ. Dankzij die twee goals in de slotfase. En die ene hele vroege in uh, deze wedstrijd. Mooie cijferzorg voor uh, trainer Gert-Jan van Beek. En zijn elftal in acht dagen tijd. 4-0 thuis winnen van NEC. 6-0 winnen van Alessoens. En dan in de Euroborg bij Groningen met 3-0 winnen. Dat zijn 13 voor, 0 tegen, even snel gerekend. Nou, daar kun je mee thuiskomen deze komende week weer. Groningen hard onderuit, in ieder geval de cijfers zijn hard. Maar ze waren ook aanvallend relatief machteloos tegen AZ. 3-0 de eindstand. 11 tegen 9, 5 extra minuten Ronald. Een 2-2 stand met balbezit voor Feyenoord. Terwijl Ron nog wat tijd wil winnen zo meteen door nog een wissel in het veld te brengen. Heeft Feyenoord nu het balbezit met Karim El Amadi. halfweg de held van Venus. Is Joris iets kwijt. Dan steekt hij de bal opzij. En is het schot daar van Mokoccio. rats op gebied. In één keer neemt hij hem op de slof. De kleine Zuid-Afrikaan. Maar de bal gaat over de golven van de bussen heen. En dan gaat Heerenveen inderdaad nog een wissel uitvoeren. Gaat Bas Dost naar de kant. Ja, die moet elke wedstrijd naar de kant. Dus waarom in deze slotfase niet? Terwijl ik zou zeggen, zet die Bas Dost centraal achterin en laat hem alles wegkoppen. Want Feyenoord doet niet alles over de grond. En doet af en toe ook nog gewoon van uh, met hoge voorzetten werken vanaf de zijkant. En dan kan je Bas Dost dus uh, prima gebruiken. Het is uh, Sibon. Zal dit tactisch zijn? Hè? Dat denk ik toch niet. Het zal er alleen maar zijn om tijd te winnen. Maar Sibon komt er nog in de slotfase in gaat voorin staan tegen Ron Vlaar aan in de wetenschap dat er nog een lange bal aankomt van Brian van de Bussen. De Belg trapt de bal nu richting de helft van Feyenoord. Nou daar gaat Sibon voor de eerste luchting kop door. Bal wordt ontvangen door Narsing. Narsing met het balletje naar Sibon. Sibon wil dan Narsing wegsturen. Nou dat wordt doorzien door Ron Vlaar. De vrij vervolgens met zijn lange bal richting Fernandes. geklopt door Elm. Dan krijgt Kruiswijk de bal weg. Dan krijgt Sibon de bal weer richting de Feyenoord helft en staat Narsing buitenspel. Mag Feyenoord de vrije trap nemen. Op eigen helft. Aan de rechterkant. Vlaar doet dat kort. Richting Mokoccio. Mokoccio staat nog altijd op eigen helft. Dan Bruno martens Indy Die staat wel 6 meter op de helft van Herenveen aan de linkerkant. Maakt meters. Paas vervolgens richting het Schassumgebied. Atjebar. Kapt dan weg van Breuwen. Legt de bal breed op martens Indy En dan zit daar Jures iets tussen die hard heeft gelopen om nog net eventjes een beetje te krijgen tussen die combinatie van de Feyenoorders. Bal wel over de achterlijn. En Cabral gaat in de extra tijd 5 minuten waar er 2,5 van verstreken zijn, nu een corner nemen. Vanaf de linkerkant, bal komt voor. Wordt er een blok gezet? Nee, wordt er niet. Vlaar is daar niet in uh, het tumult van spelers. atjebaard wel en die gaat naar de grond. maar geen overtreding gemaakt, zegt Braam Haar. Ligt nog wel een speler van Heerenveen geblesseerd. Maar het spel gaat verder met de vrije schot van afstand. Dat net, net, net aan de paal van uh, de Heerenveen goal voorbij gaat. Hij doet dat iets aan de rechterkant van het veld. 3 meter buiten het schafschotgebied. En het fluitconcert is er dan weer voor de speler van Heerenveen die erbij is gaan liggen. Die geblesseerd is geraakt net in dat duel met Achabard. Iedereen keek natuurlijk naar die trap van de Vrij. Maar de speler van Heerenveen lag daar al geblesseerd op de grond. En de verzorger is er nu bij. Jurisheets zorgt dus voor oponthoud in de slotfase van deze wedstrijd. En, uh verloopt dat in het voordeel leek te zijn van Heerenveen. Vanaf 11 meter Bas Dost, Leroy Ver vervolgens uit een ingestudeerde corner... ...met een blok van Fernandes waardoor Ver vrij kwam, kon Ver binnenkoppen. 1-1, dat was ook de ruststand. Asaidi kort naar rust, mooie combinatie, mooie goal. 2-1 voor Heerenveen en Cabral met een al even mooie goal... Bevoorzet van Schaken met de 2-2. En toen is het natuurlijk vooral Heerenveen geweest dat tegenhield. Feyenoord was veel en veel sterker en Heerenveen staat naar rode kaarten... ...van Zomer en van Doken Smit inmiddels met 9 man... En probeert dat puntje hier weg te slepen. Probeert het. Maar het is nog even. De vrij. De vrij verovert de bal op Narsing. Aan de rechterkant. De vrij houdt dan even in. 10 meter over de middenlijn. Kijkt dan naar een afsluitmogelijkheid. Vindt hij niet. Ja, in de breedte. Rond-Vlaar. Op de middenlijn staan. Die past de bal dan naar Atjebar. In het schasopgebied. Atjebar blijft in balbezit. Nee, want Breuer doet niet voor het eerst mee. Werkt weg. Atjabar krijgt de bal vervolgens niet meer voor zijn voeten. De vrij wel. Fernandes weggestuurd. Aan de rechterkant. Fernandes op de achterlijn met een voorzet richting de tweede paal. Teruggebracht. En bam, door Kapal teruggebracht. En dan lopen uh, Schaken en Nachobard elkaar in de weg. In alle drift om een goal te maken. Maken ze er eigenlijk uh, meer ellende van. Dan dat uh, men plezier heeft van dat duo daarvoor in. Nou, daar is Feyenoord weer met Mokoccio. Nee, geen steekbal op Ver. Dat is doorzien door uh, Jan Maat. Dan wil Heerenveen eruit komen. Dat wordt voorkomen door Ron Vlaar. En daar is Feyenoord weer met De Vrij. 6-7 meter over de middenlijn. Gaat de bal in het Schasselgebied brengen. Daar waar Vlaar nu ook is. Waar Ver terugkomt, waar geschoten wordt door schaken. Maar dat schot dan wordt dan weer geblokt door Breuer. Ja, het is daar zo vol voor de Heerenveen goal, dat als je schiet de kans groot is dat je een Friesbeen raakt. In dit geval dat van Breuer. Bal is over de zijlijn gegaan. Feyenoord heeft ingegooid. Fernandes vanaf de rechterkant. Vlaar legt terug. Dan kan Cabral schieten. Als hij de ruimte krijgt, ja, hij schiet wel. Maar het is een dropkick die over de goal gaat van Heerenveen. En dan gaat Van der Bussen weer de tijd nemen. Ik kijk naar Braamhaar. Wat doet hij? Want die vijf minuten zitten er inmiddels al op. Al een halve minuut zelfs. Maar Braamhaar laat nog even. Die doeltrap nemen door Brian van de Bussen. Het mag een wonder heten dat Veen straks een puntje over gaat houden aan deze wedstrijd. Want daar gaat het toch wel op lijken. Brahma heeft wel op zo'n horloge gekeken. Laat in elk geval deze doeltrap nog nemen. Kijkt nu weer op zo'n horloge. Fluit naar de mond en gaat nu fluiten. De gifbeker moest helemaal leeg. Maar uiteindelijk levert deze wedstrijd Veen een punt op. En dan zal Feyenoord uiteindelijk zeggen we hebben twee punten verloren. Omdat er toch vooral die slotfase gescoord had moeten worden. Maar zelfs toen het 11 tegen 11 was was Feyenoord beter en heeft het de kans op kans gekregen om uiteindelijk de winnende goal te maken. Het gebeurt niet. Eén punt voor Herenveen, één punt voor Feyenoord. Maar Feyenoord uh, komt met 11 over de streep. Daar waar Herenveen dus grote schade heeft. Want het heeft twee man met rood naar de kant zien gegaan. Feyenoord, Heerenveen dus 2-2. Groningen AZ 0-3. En de Graafschap Haag ook 0-3 om half vijf. Begint in Eindhoven. PSV Excelsior. In de Jupiler League twee wedstrijden inmiddels afgelopen. Volendam tegen Go Eagles 2-2. En Almere City tegen AGOVV is 4-1 geworden. Uh, Almere City stijgt erdoor naar de derde plaats in de Jupiler League. En de uitslag van Tottenham Hotspur tegen Manchester City is 1-5. Slecht nieuws daarvoor Rafael van der Vaart. Hij viel uit met een hamstringblessure. En is zeer twijfelachtig voor de interlands van het Nederlands elftal tegen San Marino en Finland. En dan gaan wij eens even naar uh, het is het weer voor Lars Keerts Beachvolleybal in Schevening. Hoe gaat het? Eerste zet er al op. Ja, de eerste set zit erop, Tom. Het is 21-15 geworden voor Nummerdoor en Schuil. Oftewel zij winnen de eerste set. Ik zal je eerlijk zeggen, dat zag er zo halverwege die eerste set niet naar uit. Want Ricardo en Cunha, de Braziliaanse tegenstanders, die uh, zijn uitstekend bezig. Waren uitstekend bezig, moet ik zeggen. Ze ontzettend slim. Heel ervaren team dat elkaar goed weet te vinden en daardoor ook weinig fouten maakt. En je ziet dat als de service van Schuil dan niet loopt, dat ze dan lastig, uh, dat Schuil en Nummerdoor er dan lastig doorkomen. En wat gebeurde er zo halverwege die eerste set? Toen ging de service van Richard Schuil lopen. En toen zag je dat die Brazilianen het ontzettend moeilijk kregen. Ach, vooral achter in het veld. Ze komen niet meer fatsoenlijk bij het net komen en daar hun kunsten vertonen. En zo liepen Schuil en door langzaam uit en wonnen dus die eerste set met 21-15. Terwijl het inderdaad, je zei het al, weer is gaan regenen hier in Scheveningen. Ja, waarom zou deze dag anders zijn dan alle andere Zoomse dagen in Nederland? De wind steekt op, de paraplu worden uitgeknapt. Dat is beachvolleybal in Nederland blijkbaar. Maar schaal en nummer door, zijn we licht op weg naar een eerste toernooizegen. Finale EK hockey in münchen Geert de Groot. Zes minuten inmiddels in de tweede helft. En uh, om nou te praten van een herboren Nederlands elftal na de rust. Nou hoor, dat is absoluut niet het geval. Er wordt uh, slordig gespeeld door Nederland. Ook in die beginfase van de tweede helft. Terwijl Nederland juist geconcentreerd zou moeten gaan aanvallen. Is het Duitsland dat de mogelijkheden pakt? Is het Stokman, de doelman van Nederland die in actie moet komen? Een paar keer al in die eerste zes minuten. En is het Nederland dat er nu uit probeert te komen via weer zo'n individuele rush van Hofman dit keer? Maar hij laat de bal heel simpel afpakken. En dat is Nederland... Dus weer bij de tegenstoot van Duitsland in balbezit gekomen. Via de Nooijer Op rechts uh, Hertzberger. Hertzberger probeert in de richting te gaan van de Duitse cirkel. Maar dan zie ik vijf, zes uh, verdedigers van Duitsland staan. Dat is te veel. Ook voor Hertzberger die geen combinatie zoekt. Maar individueel probeert om er een paar mannetjes uit te spelen. Nou, dat lukt twee keer. Maar de derde man die staat daar gewoon. Die pakt hem af. En dan kan Duitsland weer gaan aanvallen. Duitsland doet dat bedachtzaam. Met twee, drie man. Maar omdat ze geen risico's willen nemen. Maakt uh, Van der Horst een overtreding. Links in de verdediging. En krijgt Duitsland de vrije slag op de 23 meterlijn met 2-3 Nederlanders om zich heen. Gaat die bal helemaal terug. Nee, Duitsland gaat het gewoon rustig aandoen. Die staan met 2-1 voor en weten dat Nederland moet komen. En als Nederland dan komt in die tweede helft doen ze dat zonder uh, overleg. Doen ze dat niet goed. Terwijl nu uh, de bal wordt ingeleverd door Jolie. En is het 3-1 uh, via Fuchs, Florian Fuchs. Helemaal ingeleverd, zegt door Wouter Jolie achterin die bal. Ze konden rustig gaan uitverdedigen. Hij levert de in, komt uiteindelijk terecht bij Florian Fuchs. En is het na zeven minuten in de tweede helft, denk ik gebeurt met Nederland. Kan Duitsland nu helemaal gaan zitten achterin. En gaan ze voor de zesde keer wellicht de finale Nederland-Duitsland... bij een Europees kampioenschap. En gaat ook Duitsland die zesde keer het winnen. Nederland staat tegen Duitsland tegen een 1-3 achterstand aan We te kijken. Nog 27 minuten. En wij gaan naar de Vuelta, Gio Lippens, vier koplopers. Maar het gaat om die slotklim hè vandaag. Zeker, het gaat om die slotklim van uh, dik 18 kilometer. Een steile slotklim naar uh, 1970 meter hoogte. En het uh, verval, of het, uh, het, ja, hoe moet je dat zeggen, het uh, aantal meters hoogtemeters dat ze moeten overwinnen in die laatste 18 kilometer is 1070. En dat is een hele hoop. We hebben nog maar twee koplopers. Kijk naar de Nederlandse kampioen, Pim Lichter, die daar in zijn rood-wit-blauwe trui in zijn debut-grote ronde mee op koprijd in een etappe in de Vuelta dus. En hij doet dat samen met de ervaren rot uit Duitsland, Sebastian Lang. Dat was wel even een mooi gebaar zojuist. We zagen ze met z'n vieren rijden op een lange rechte weg. En ineens zag je Martijn Keizer, de ploeggenoot van Pim Lichthaard, een gebaarje maken met zijn hand van joh, rijden jullie maar. Ik heb het wel gezien hier vooraan. Ik laat me terugzakken. Dat was het teken voor Sebastian Lang om weg te rijden. Pim had in het wiel. En die Toribio die Spanjaard José Vicente Toribio. die zat eigenlijk een beetje in het verkeerde wiel. Want die zat in het wiel van Keizer en zag tot zijn grote verbazing dat die twee anderen zomaar konden wegrijden. De voorsprong die ze hebben op het peloton is 6 minuten en 40 seconden. En we hebben nog 33,3 kilometer te rijden. En dat wil wel zeggen dat het peloton langzamerhand tempo is gaan maken. Want het is niet alleen maar de ploeg van Katusha. De ploeg van de rode truidrager Joaquin Rodriguez die het werk doet. Maar ook de ploeg van Igo Anton. Euskaltel is gaan bemoeien met de achtervolging. En dat is toch het verhaal van de ja, wonderbaarlijke opstanding van die Igo Anton. Die een hele slechte eerste week reed in de Vuelta. Maar eigenlijk gisteren voor het eerst uh, toch wel weer een beetje er doorheen leek te komen. En goed meedeed in die lastige finale van gisteren. Verder zien we daar ook nog uh, de ploeg van Lampro op koprij. Die doen dat voor Michele Scarponi. Ook kansrijk in het klassement. De klassementsrenners, ze roeren zich. Ze zijn in achtervolging op deze twee koplopers die straks mogen gaan beginnen aan die klim. Zes minuten en 38 seconden is het verschil. Vlak voor half vijf nog even naar Ed van der Bent voor de grote prijs van de haven Rotterdam waart van de laatste Nederlandse starter de de zeventiende er niet is slaagt om de derde Nederlander in de barrage te worden wat net voor de slotlijn van de hindernissen hier voor de hoofdtribune althans, we hebben de nieuwe hoofdtribune aan de overzijde maar aan de andere kant, daar wist hij eh, niet eh, dat, dat te bewerkstelligen wat hij wilde in de drie die een fout en in de hindernis op weg naartoe. ook betekent acht strafpunten, maar wie we wel zien dat zijn Jeroen Dubbeldam en eh, ook Erik Michael van der Vleuten de zoon van eh, Erik van der Vleuten, was ook de Winnaar van het vorig jaar, Rolf Kurang bent zonder zweet. En de laatste starter voor de barrage, daar is hij weer hoor, Loetke Beerbaum. Hij en negen anderen, waaronder dus twee Nederlanders, zullen gaan uitmaken... wie hier zo dadelijk die grote prijs van de Rotterdamse haven gaat winnen. Twee ton aan prijzen geldt daarvan 50.000 euro voor de winnaar. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna één minuut over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Mariel Achman. De overgangsraad in Libië heeft de weg van de hoofdstad Tripoli naar Sabha in handen. Een van de laatste bolwerken van kolonel Gaddafi. De rebellen willen nu snel Gaddafi's geboortstad Seerten innemen. En zijn er op 30 kilometer afstand genaderd. Volgens een commandant van het rebellenleger duurt de slag om Sirte een dag of tien.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 Op een strand bij de Turkse badplaats Kemer is een kleine bom ontploft. Tien toeristen zijn lichtgewond geraakt. De slachtoffers zijn ofwegend toeristen uit Noorwegen. De bom lag verstopt onder het zand en leidde tot grote paniek onder de honderden badgasten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Tot zover het hoofdpunt van het nieuws: het weer. Gerrit Instra. Op veel plaatsen trekken nu forse buien over, maar op de wadden en aan de westkust is het nu droog. Het waait stevig, windkracht 3A4 in het binnenland, 5A6 op het IJsselmeer en aan de kust. En de wind waait uit het zuidwesten tot westen. De meeste buien trekken weg naar Duitsland. Vanavond kan er nog een enkele overtrekken. Vannacht zijn er verklaringen en ook dan is er nog kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De wind neemt wat af en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 11. Morgen is er een groot verschil tussen het noorden en het zuiden. In het noorden veel bewolking en enkele buien. Hoe verder naar het zuiden, hoe meer zon en hoe minder buien. Ook de temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. De wind is morgen west-zuid-west, -west, matig in het warre gebied krachtig, windkracht 6. En na morgen blijft het nog even koel met af en toe een bui... maar na woensdag lijkt het op te knappen. We krijgen dan te maken met het restant van uh, tropische cycloon Irene... Dat komt bij IJsland te liggen. Dat levert bij ons een weersverbetering op. Droog, wat zon en temperaturen geleidelijk boven 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... bij Delft-Zuid, 3 kilometer. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum, 5. De A28 van Amersfoort naar Utrecht, 4 kilometer bij Utrecht. De A50 arnhem os voor Knoopend Ewijk 2 kilometer... En er vielen in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Geelse drie kilometer. Er is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. NOS. Op één. NOS Radio, Lastige situatie voor de Nederlandse hockeyers tegen Duitsland, Geert de Groot. Mag je wel zeggen, nog maar 22 minuten zijn er te spelen. Dan moeten ze in ieder geval twee doelpunten maken. Want Nederland staat met 3-1 achter tegen Duitsland. Twee doelpunten maken om dan eventueel nog een verlenging eruit te halen. Maar ik zie het niet gebeuren hoor. Op dit moment speelt Nederland zonder erg veel overleg. Is het kennelijk geschrokken dat Duitsland na de rust toch ineens wat aanvallende stellingen in ging nemen. En Nederland niet uit die kleedkamer kon komen en zeggen van nou, we zullen ze even laten zien dat wij er ook zijn. Nadat ze met 2-1 achter de rust ingegaan zijn. En was het Fuchs, Florian Fuchs, een van de sterren op het ogenblik in het Duitse team. Die heel simpel kon scoren nadat Wouter Jolie de bal heel dom had ingeleverd. Voor zijn doel langs levensgevaarlijk. En daar profiteerden de Duitsers natuurlijk doeltreffend van. Maar al te graag zou je zeggen. Nu is Nederland wel weer opgeschoven op de Duitse helft. En is het Weustof in de problemen. Op rechts krijgt hij via de stick van een van de Duitse verdedigers toch die bal te pakken. Gaat hij uit het veld, maar hij komt zijn man niet voorbij. Bovendien gaat hij via een stick van Duitsland over de achterlijn heeft Nederland een corner. En dan ga ik eens even tellen. Dan zie ik eh, vier Nederlandse aanvallers in de cirkel tegenover vier Duitse verdedigers. Mannetje aan mannetje staan ze daar achterin en het is een muur zo langzamerhand. Een Duitse muur waar je niet doorheen kunt komen. Een jaar geleden won Nederland hier nog van Duitsland bij de Champions Trophy maar vandaag worden ze goed aangepakt en wordt het Nederlandse spel ontregeld door een uh, geconcentreerd uh, spelend Duitse team dat het natuurlijk uh, heel makkelijk kreeg toen al na één minuut uh, gescoord werd en ze op voorsprong kwamen via Philip Seller en Nederland eigenlijk vanaf dat moment achter de feiten aan heeft gelopen. En inmiddels achterstaat met 3-1 en weet dat er nog maar 20 minuten zijn te gaan. Wordt het misschien 4-1? Nee. Dit keer is Stokman er goed bij en wordt de inzet van Fuchs gestopt. Maar het geeft aan dat Duitsland zich niet neerlegt hoor. Nee, Duitsland zegt van uh, Nederland, uh, wij vinden jullie niet sterk genoeg. Wij vinden jullie uh, een team dat niet gevaarlijk meer is op dit moment. Wij gaan ook gewoon aanvallen, al staan we met 3-1 voor. Gaan we naar het voetbal. De negende wedstrijd uit de ronde 4 is die tussen PSV en Excelsior. En PSV kan gewoon oprukken naar de derde plaats. Pas Dan moeten ze wel behoorlijk winnen. Nou, dat kan maar zo. Want PSV trekt meteen in de aanval in de eerste minuten van deze wedstrijd. 0-0 stand. Geen verrassing in het, uh, in het elftal van PSV... waar de Rijk gewoon weer terugkeert naast Bouw... en de rest eigenlijk gewoon blijft staan. Bij Excelsior natuurlijk een nieuwe rechtsback, rechtsback gezocht na het vertrek van Daan Bovenberg. Eekman is bereid gevonden om daar te gaan staan. De nieuwe aanvoerder heet Van Steensel. Want Bovenberg was niet alleen rechtsbek, ook aanvoerder. Zo krijgt dat elftal van Excelsior dus toch weer een licht ander uiterlijk. Excelsior dat in de eerste minuten van deze wedstrijd eigenlijk alleen maar op de eigen helft staat. Eén keer, een seconde of vijftig geleden, ontsnapte. Een koutertje met Vinken die ineens door mocht in de richting van het PSV-doel nog wel... Met wat mensen van PSV in zijn kielzocht en uiteindelijk uit een wat moeilijke hoek de bal tegen de vuisten van Isaacson aanschoot. Maar de eerste mogelijkheid van de wedstrijd was dus voor de Rotterdammers. Maar de bal ligt voor het overige 90% gewoon op de helft van Excelsior aan de voeten van PSV'ers. Zoals nu De Rijk, Paas naar Lens, die weer in de spits staat. Maar die wil de bal neerleggen voor komende middenvelders. Dus maar dat mislukt. Alberg neemt over. En dan kan Excelsior opnieuw aan een counter gaan denken als de Paas gaat in de richting van Jansen. Die zoekt weer contact met Alberg. En uiteindelijk loopt die aanval spaak omdat PSV via de verdedigers keurig ingrijpt. Strootman liep even een klein stukje mee. En zo heeft PSV de bal weer terug. Via de rechterkant van het veld nu Manolev en Wijnaldum. Het zal toch normaal gesproken vrij eentonig worden. Het wedstrijdbeeld van deze middag in het Philipsstadion waar de Rijk en Bouma elkaar de bal toespelen. Excelsior zich terug laat zakken op de eigen helft. Uiteindelijk Pieters wordt bereikt aan de linkerkant van het veld. Pieters makkelijk, heel makkelijk langs Jansen. Die op het middenveld aan de rechterkant speelt bij Excelsior. En vervolgens de bal weer kan overnemen. En dan een paas kan geven naar Tevreden. Die de van de middellijn de bal kan aannemen. Terug naar Jansen probeert te spelen. Maar de combinatie mislukt omdat Jansen de bal niet onder controle krijgt. Dan liggen er dan misschien wat mogelijkheden voor PSV. Het gaat nu snel. Lens in het strafstropgebied. De voorzet met de tweede paal. Labiat wil wel, maar Labiat door Scheinman van de bal gezet. En Scheinman doet er zeer verstandig aan om de bal voorbij de tweede paal over de eigen achterlijn te lopen. Daarmee geeft hij wel een hoekschop weg, maar komt in ieder geval Labiat niet bij de bal. Het eerste dreigende moment van PSV na 5,5 minuut. 0-0 PSV Excelsior. Hebben Nummerlo en Schaal de lijn kunnen doortrekken in de tweede set tegen die Brazilianen, Lars? Nou, in ieder geval niet het eind van uh, de lijn zoals die was aan het eind van de eerste set. Maar eerst nog Gerard te groot. Ja, want Nederland komt toch nog terug, hoor. Het is uh, makkelijk en het is mooi natuurlijk dat je in je team een goede strafcorner hebt. Dat je taken Takema hebt. En de Duitsers rekenden allemaal in de 17e minuut van de tweede helft op een rechtstreeks schot van Takema. Maar dat deed hij nou juist niet. Hij schoof hem helemaal door terug naar uh, Teun de Nooyer, die de strafcorner had aangegeven. En die had een leeg doel. En dat is voor de Nooyer een makkie. Die scoort gewoon, zodat Nederland iets dichterbij is gekomen. En nu, ja, nu wordt het misschien aardig. We gaan weer even terug naar Sorry. Ja, ik was aan het vertellen dat in de tweede set het allemaal niet zo goed liep als aan het eind van de eerste set. Render rennen nummer door en Richard Schuil, die blijven nog wel bij, maar ze kijken tegen een achterstand aan van 15, 13. En misschien heeft het weer er ook iets mee te maken. De weersomstandigheden zijn iets veranderd. De wind is opgestoken, is, komt schuin van de zijkant. Heeft, daar heeft... Vooral rijden nummer door wat moeite mee met, uh, met de servers. En het zijn de Brazilianen die daar op dit moment van kunnen profiteren. Moet wel zeggen, Richard Schuil begint zich inmiddels een beetje kwaad te maken. Werd volgens een eigen zeggen zojuist gehinderd onder het net. Bleef even op het zand uh, zitten. Uh, sprak wat met de assistent scheidsrechter. En met de scheidsrechter was het duidelijk niet eens met hun beslissing dat zij die te doorspelen. En hij, hij maakt zich daar een beetje boos over. En uh, is wellicht bereid om dan wat stapjes harder te zetten om die Brazilianen in deze twee set, tweede set al naar huis te verwijzen. Voorlopig gaat het nog niet zo goed. Het is 16-13 in het voordeel van de Brazilianen.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 you well are We Nieuwe single van Kevin De Graal heet Not Over You. Nummer door en schuil voor een muziekje op weg naar twee of een drie setter eh, Lars Geerts. Hey. Lars Geerts, hoor je ons? Ja, het ziet er in ieder geval naar dat het ja. een drie setter zal worden. 1917 in het... Uh, nee, ik hoor jullie... Ja, horen jullie mij ja, ja, wel? Ja, ja, ja, ga door. Ja. Hallo? Ja, ga lekker door, eh, Lars. Oh, hoor okay, je nog niet hoor. Hoor. Nee, het is 1917 in het voordeel van de Brazilianen. Oké, okay, het is 1917 in het voordeel van de Brazilianen. De zon komt weer even kijken. Wellicht heeft dat iets te maken met het spel, zoals dat door Richard Schuil de afgelopen tijd op de mat is. ...is gelegd, want hij heeft een aantal prachtige services uh, voor elkaar gekregen. Maar het is blijkbaar niet voldoende om de Brazilianen af te stoppen. Het technisch spel dat zij spelen is ontzettend lastig te doorgronden. Je ziet het aan Reinders nummer door. Hij probeert wel de juiste positie te kiezen. Maar hij mist af en toe toch de scherpte in deze wedstrijd. 19-17, zoals ik al zei. Oftewel de Brazilianen nog maar twee punten verwijderd van een overwinning in deze set. Ja, nog maar één punt verwijderd van een overwinning in deze set. Als Richard Schuil een vrij lastige bal, niet meer over het net krijgt. Het is setpoint voor de Brazilianen. Kans dus voor hen om terug te komen in deze wedstrijd. Het is Ricardo, die mag gaan serveren. Schuilen nummer door staan er klaar voor. Hij heeft wind mee, dus met een beetje massa slaat hij de bal uit. Doet hij niet, kiest uitstekend positie. Is het nummer door die de aanval moet gaan leiden, doet dat heel slim. Blijkt te smashen, maar raakt de bal dan net iets aan de zijkant. Geeft hem wat topspin mee, zodat hij langs het net zeilt. En vervolgens op de grond terecht komt. Het is 20-18 in nog wel steeds in de voor voordeel van de Brazilianen nog wel steeds setpoint natuurlijk. Maar de service ligt op dit moment bij Rijn de nummer door. Richard Schuil aan het net geeft aan positie 1. Dat betekent dan de linkerzijde. Daar gaat die bal ook naartoe. Kan goed opgevangen worden door de Brazilianen. Is het Ricardo die kan smashen. Doet dan over het blok van Schuil heen. En daarmee is de, deze tweede set voor Brazilië. Komen ze terug in deze wedstrijd. Gaan we ons opmaken voor een derde set. Want het is 1-1 hier in Scheveningen. Qua stand is de spanning weer helemaal terug in de hockeyfinale. Maar ook qua spelbeeld, Geert de Groot? Ja, het leek wel of Nederland in ieder geval een beetje moed geput heeft... uit die aansluitingstreffer, zoals ze in dit land in Duitsland zeggen. De anschlusstreffer. Nou, die is er dus 3-2. En op dit moment ligt het spel stil... vanwege een aanvraag van Nederland bij de video-Empire. Het was een strafcorner. De tweede van Nederland in de tweede helft die werd uh, gestopt in de Duitse defensie. Die werd uh, ingeschoten opnieuw. En nu denkt Nederland dat daar een voet. Bij geweest is op de doellijn of in de buurt van de doellijn van de Duitsers en dat uh, Nederland dus zeker opnieuw een strafcorner zou moeten gaan krijgen. Een belangrijk moment natuurlijk. Ik denk dat het ook een beetje een wanhoops poging is van Nederland dat ze gezegd hebben: van ja, als we nu niet scoren, als we nu niet de mogelijkheid krijgen om op 3-3 te komen, dan zijn die laatste 11 minuten die we nog te spelen hebben misschien wel heel erg ingewikkeld. Die worden misschien wel heel erg lastig voor het uh, team dat uh, tot nu toe eigenlijk niet echt heeft slaan laten zien wat het kan, wat het tot nu toe heeft laten zien in dit toernooi. Met met name een knappe halve finale natuurlijk. Maar Nederland is in de finale eigenlijk constant achter de feiten aan gaan lopen. Moeten lopen omdat Duitsland zo vroeg een treffer scoorde. Een treffer maakte via Philip Tsella. En nu zijn beide scheidsrechters met elkaar aan het praten. En komt er nog geen uitsluitsel van de video-Umpire. We gaan eens kijken of dat inderdaad een voetje geweest is. Nou, Het is heel lastig te zien. Het ziet er naar nou uit dat er daar wel degelijk inderdaad een voet aan de hand is. We zien de herhaling hier op de monitor. Komt die bal, wordt ingeschoten. Wordt ingeschoten door Billy Bakker. En kijken of daar een lichaam bij geweest is. Nou, het is lastig te zien. Ik denk dat de video Empire daar ook heel veel moeite mee heeft. En dat het nog wel even gaat duren voordat er een beslissing genomen gaat worden op het moment dat Nederland op 3-2 achter staat. Tegen Duitsland nog 11 minuten te spelen. Wat een moment in de finale van het Europees Kampioenschap. De bal ligt nog steeds op de cornervlag. Want de bal ging via een ...Duitse stik over de achterlijn. Maar Nederland wil die strafcorner hebben. Nederland wil weten wat er aan de hand is. En Nederland uh, zegt... Uh, ...nee, zeggen de scheidsrechters En zegt ook de derde umpire. Zoals ik ook al kon constateren. Er was niets foutjes aan de hand. Nederland krijgt geen tweede strafcorner. Het blijft gewoon met nog 11 minuten te spelen. 3-2 in het voordeel van Duitsland. En wij gaan weer eens even kijken bij PSV Excelsior. Nog geen onderbreking. En 0-0 dus hè? Ja, een kwartiertje gespeeld. Excelsior kruipt met negen mensen achter de bal. Houdt eigenlijk alleen spits tevreden zo rond de middenlijn als PSV op de helft van Excelsior de bal rondspeelt. Maar heel veel moeite heeft met het vinden van openingen. U hoort erbij te zeggen, het gaat ook eigenlijk allemaal net niet snel genoeg. Want je kan het wel kapot spelen, maar dan moet het tempo wat hoger liggen. Excelsior heeft vier verdedigers staan. Daar staat Joost Bloerse kort voor, die dan de directe bewaker is van Ola Toyvonen. En daarvoor staan weer vier middenvelders. Die eigenlijk ook zo ver mogelijk naar achteren lopen. En dan maar loeren. Op een koude met bijvoorbeeld de snelle vinken. Zoals nu aan de bal. Die de bal terugschuift naar Scheinman. Scheinman op zijn punt naar toren. Daar is te weinig ruimte. Nou neemt PSV over en ligt er misschien wel wat ruimte voor de ploeg uit Eindhoven. Toivonen. Daar komt Mertens. Daar komt Mertens. Daar is de keeper van Excelsior de Ruiter. Toivonen zegt: Ik word uh, gevloerd. Publiek is dat met hem eens. Dat is niet zo verrassend overigens. Want het publiek hier in Eindhoven wil dat graag. Maar de vrij schop komt er niet. En aan de andere kant countert dan Excelsior weer eens als tevreden. Even een klein moment van ruimte ziet. Achter twee PSV-verdedigers. Maar uiteindelijk komt de bal daar niet. dan niet. En neemt PSV weer over via Pieters. Nu moet Excelsior dus weer met die negen veldspelers terugzakken, zo dicht mogelijk tegen de eigen strafgroepgebied aan. Nou, dat doen ze dan meteen. Manolev heeft de bal aan de rechterkant en de ruimtes zijn dus onmiddellijk weer klein. Zoeken met Lens, rug naar het doel. Strootman verlengen naar de linkerkant van het veld. Pieters, Mertens eigenlijk nog niet het hoofdstuk voorgekomen. Een aardig dribbeltje van hem gezien. Verlengt nu de bal wel goed. Pieters kan voorzetten, maar doet dat al zwak. De bal dwarrelt voorbij de tweede paal. Daar is van PSV niemand bereid om die bal te controleren. Sterker nog, er is niemand überhaupt in de buurt. Toch blijft die bal binnen via goed werk van Manolev... en zwak uitverdedigen van Schijman. En komt hij opnieuw voor de voeten van in dit geval Labiat. Mertens aangespeeld. Korte 1-2. Labiat krijgt de bal terug. Recht voor het doel. Tegen Riet schoot hij er vanaf 25 meter... een de kruising. Nu durft hij het niet. En combineert hij nog maar eens kort... Met Strootman. Weer Labiat om zijn as gedraaid. Als hij ook al in dat midden staat. Wie staat er dan eigenlijk aan de buitenkant? Daar moet dan nu Wijnaldum maar naartoe. Maar PSV ziet er geen hel in daar de banden toe te spelen. En kiest dan voor Strootman. maakt maakbaar is dat lawaai. 17 minuten op de klok. Komt hier de eerste serieuze kans. Als Mertens twee man voorbij gaat en gaat liggen. En de scheidsrechter zegt inderdaad gaat liggen. Geen strafschop. Dan wordt er nog door Lentz uit tweede lijn geschoten. wordt die bal door Jansen onderweg nog van Ara van richting veranderd. En moet PSV genoegen nemen met een hoekschop maar Wiedemeijer, de scheidsrechter van dienst, ziet geen strafschop in de buitenling. Zoals hij dat dan beoordeelt van Mertens. En ik denk eerlijk gezegd dat de scheidsrechter het bij het rechterend heeft. PSV een hoeschop, dat wel, maar niet meer dan dat. En nog altijd 0-0 tegen Excelsior. Dan gaan we gaan even naar de paardensport, het CHIO in Rotterdam. De grote prijs met Ed van der Bent. De zevende starter in deze prestigieuze barrage met twee tonnen prijzen geldt... is de eerste Nederlander, Jeroen Dobbeldam met BMC van Guns van Simon. En hij heeft gezien op het scorebord dat op dit moment de leiding is... voor Busy met en de Amerikaanse Amazonen met Coral Reef via Volo. En dat is een lichtpuntje voor de Amerikanen... want die zijn gedegradeerd uit de prestigieuze serie van landenwedstrijden... waarin acht teams strijden. Er is Amerika door de, het resultaat... Onder andere van de voorgaande wedstrijden en de finale in Rotterdam afgelopen vrijdag er niet meer bij. Maar goed, Jeroen de Bordeaux gaan we ons nu oprichten. Het beschenen terrein nu en het is een uitstekende bodem. Goed over de tweede hindernissen zijn overigens in dit barrage parcours. Twee nieuwe hindernissen toegevoegd om een mooie lijn te krijgen. Want die parcours heeft toch wel wat bijzonders gezet, neergezet. Nu gaan we kijken naar de tijd. Bij die extra hindernis, hindernis 15, als hij dan op zo'n 18, 19 seconden, dat is hij. Dan is hij goed in de tijd om binnen de tijd van de, hoe heet het uh, niet te benaderen. De oude tweesprong zit er nog steeds in. Nu wat later in het parcours. En dan nu met een hele lange galoppade. En dan moet je eigenlijk vol gaan, maar op tijd weer terugnemen. om over die enorme oxen te gaan. En dan gaat die route overheen. En nu moet die door de finish gaan. En het is foutloos in 39 seconden. Elf Het is niet de snelste tijd. Maar de 18e langzamer. Maar toch een mooi resultaat voorlopig. Voor Jeroen Dumbledam. En we hebben nog één troef. Over zo'n anderhalve minuut zal die starten te gaan. Michael van der Vleuten. En daarna Natuurlijk de man die uit is op een derde overwinning in de grote prijs van de Rotterdamse haven. Die sinds 1937 wordt gereden, Loep Beerbouw. Gio Lippens, die de vuelta volgt. Het voorspel zit er zo langs een beetje op, Gio. Het voorspel zit erop en de ontsnappingspoging van Martijn Keijzer zit er ook op. Want juist op dit moment wordt hij ingelopen door de voorposten van het peloton. Samen met zijn vluchtmakker Toribo, de Spanjaard. Ze hebben Sebastian Lang en Pim Lichthaat al een tijdje geleden moeten gaan. En dat zijn dan de laatste twee koplopers. Die rijden nog steeds aan de leiding. Maar de voorsprong van die twee koplopers die wordt wel telkens minder. Zit inmiddels onder de vijf minuten. Normaal zou je zeggen met nog een kilometer of twintig te rijden. Dat is Kat en Bakkie. Maar ja, het gaat stijl bergop op in die laatste kilometers. Die laatste 18,5 en een halve kilometer. Dus uh, komt het peloton dadelijk vervaarlijk dichtbij. Als ze voor zich uitkijken, dan kunnen ze daar die top zien liggen van... La Covatia, die berg die er uh, sinds kort eigenlijk pas in zit. In de Vuelta, het bergje zelf ligt er natuurlijk al wat langer, maar eigenlijk in 2001 hebben ze daar een skipiste aangelegd en uh, de weg, via de weg hebben ze dat gebergte ontsloten 2002, eerste aankomst in de Vuelta. Santiago Blanco won toen en daarna nog een keer 2004 Felix Cardenas en in 2006 Danilo Di Luca kwam de Vuelta daar bovenaan. Altijd wel mooie winnaars, echte klimmers die daar bovenop winnen en ik kan toch niet voorstellen dat Pim Lichtert de Nederlands kampioen de illusie heeft dat hij hier winnend bovenop die top kan aankomen. Sebastian Lang is een renner die toch ook niet echt bekend staat om zijn klimmerscapaciteiten. Maar die man heeft wel een berg letterlijk aan ervaring meegenomen. Reed al meerdere malen de Tour de France. Reed al een aantal keren de Giro. Reed al de Vuelta. En voor Pim Lichtaat is het allemaal nieuw. Het tempo is omhoog gegaan daarvoor in het peloton. Het zijn de kanonnen, de echte klimmers die zich langzamerhand klaarmaken. Voor die laatste aanval in de richting van de finish van La Covatia. Want daar moeten de verschillen gemaakt worden. En nou zien we het verschil. Met nog 18,4 kilometer te rijden. De klim is dus begonnen. Vier minuten en vier seconden slechts is het verschil. Lichthout gaat nog even staan op de pedalen. Lang blijft zitten. Het wordt een leidersweg hoor, die laatste 18 kilometer. Hoe lang hebben de Nederlandse hockeyers nog in de finale tegen Duitsland, Geert? Precies vijf minuten met een 3-2 achterstand en een weer iets afzakkend Nederlands team. Dat na die treffer van De Noyer, Teun De Nooijer, indirect uit die strafcorner wel degelijk in de buurt is geweest van Duitsland. Zelfs een strafcorner kreeg op dat moment. Een strafcorner die niets opleverde. Taken, taken maar niet op schot vandaag in de finale. En dan verlies je een angel in het Nederlandse spel. Want strafcorner zijn altijd zo'n belangrijk wapen geweest de afgelopen jaren in Nederlandse hockeysuccessen. Duitsland heeft weer de aanvulling gekozen weet dat het als het ver van het eigen doel af gaat dat Nederland dan niet meer uh, gevaarlijk kan worden. Er zijn dan achterin moeten er wel één of twee man klaarstaan om de gaten te dichten bij Duitsland. Maar Nederland weet daar tot nu toe nog niet van te profiteren. Het publiek, het Duitse publiek hier voelt het ook zo langzamerhand. Dat Nederland uh, verslagen gaat worden. Dat Duitsland Europees kampioen gaat worden. En dat uh, zou zijn voor de zevende keer in de geschiedenis. Duitsland een uh, gouddelver bij dit uh, Europees kampioenschap de afgelopen 12 edities en ook de 13e edities ligt te loeren op een Duitse overwinning. Met Nederland nu in balbezit, in balbezit via de Wijn. Die gaat daar op rechts voorbij zijn man, gaat niet voorbij zijn man. Nederland krijgt een vrije slag tegen. Duitsland heeft natuurlijk alle, alle, alle tijd. Terwijl ze naar de klok kijken en zien dat er nog maar 3 minuten en 45 seconden te spelen zijn. En Duitsland met 3-2 voor staat op weg naar het Europees kampioenschap. Kom maar jongens even naar Ed van de Bent in Rotterdam, Ed. Met zo dadelijk de laatste starter. Hij won hier in 92 en 93. En dat geeft aan dat je toch heel lang op je paard kunt blijven zitten... om goede prestaties te halen. Dat heeft ook John en Michael Whittaker hebben dat bewezen. Want die hebben eerder gestart maar geen plaats in de barrage gehaald. En Michael van der Vleuten zag hier zojuist finishen. Jammer genoeg een springfout op het eerste element van de dubbelsprong. Dat is een stijlsprong met allemaal delen boven elkaar. En dan op een tegelofspronger achter staat en dan een hoog. Sprong. Dus uh, zowel uh, omhoog als het paard moet dan zich breed maken. Van voor naar achter gezien is dat toch een afstand van 1,80 meter. En dan de afzet in de landing mee gerekend. En die afzet in de landing, als we die eventjes uh, ook uh, gaan uh, uh, koppelen aan hindernis 15. Want als je daar neerkomt met een tijd van zo'n 19 seconden... dan kom je in de buurt van die tijd van met Metten. En dat uh, gaat tweevoudig winnaar hier in het verleden. Ludke Beerbam met Gota zeker proberen. Met hetzelfde paard won hij in de barrage die de landenwedstrijd moest beslissen. En hij zet er de vaart in al in het begin. Want dat zijn lange stukken. En dan is het nu net van die hindernis 7 naar de oude hindernis 8... is het eigenlijk een wending te achter de bomen langs... voor tribunes langs, voor tenten langs, voor paarden erg kijkerig. En dan is het een, eigenlijk een... een ja als zou, je zou zeggen... Maar we gaan eerst naar Gerard de Groot. Ja, het is gebeurd hoor. Uh, Duitsland komt op 4-2. En wie in de chaos uh, gezien heeft wie het doelman heeft gescoord... nou, dat is een knappe jongen. Ik denk dat het Korn was... Corren, Olivier Koren, de nummer 18 van Duitsland, die er 4-2 van maakt. Nog 2,5 minuten spelen, dan is het gebeurd. Dan is Duitsland uh, Europees kampioen. En we gaan snel verder met Ed van der Bent met de paarden. En Duitsland is geen kampioen hier van deze wedstrijd... van de grote prijs van de Rotterdamse haven. Want Loetke Beerbouw, maakte net in de bijdrage van Gerard de Grote Springfout. Hij zet wel een goede tijd neer, 39-92. zou ook niet de snelste tijd zijn geweest. Dat betekent dat de overwinning gaat naar Bisi met een Amerikaanse met Corrovi Via Volo. En een mooie tweede plaats voor Jeroen Dubbel dan met BMC van Gunst en Sim op een 18e seconde erachter. En de derde plaats voor Karsten Otto Nagel met Corradina. Gerard de Groot bij het hockey. Het is gebeurd, hè? Ja, het is gebeurd, Om die twee doelpunten. Dat is te veel. Het is eigenlijk de hele wedstrijd al geweest... dat Nederland achter de feiten heeft aan moeten lopen. Na die vroege treffer van Philip Zeller al in de eerste minuut... was Nederland van slag, was duidelijk van slag... en kon de toch nog wel gelijk maken. Maar daarna was het op een rijtje. Fürsten en voeks voor 1-3. Vlak na de rust was dat. Teun de Nooijen nog wel in de buurt. Nederland heeft toen even gespeeld. Heeft hem nog even aangeroken, maar het heeft niet geholpen... Korn heeft zojuist uh, 2-4 gescoord in het voordeel van Duitsland. En uh, dat betekent dat Nederland hier uh, de slotsecondes gewoon plichtmatig moet gaan uitspelen. En Duitsland, Duitsland misschien voor het publiek uh, nog wel een, een, een treffertje, uh, treffertje wil maken. Maar uh, dat zit er ook niet meer in. Ook de Duitsers weten dat de buit binnen is. Dat Nederland hier verslagen gaat worden. Het is de zesde finale tussen Nederland en Duitsland. En Duitsland gaat opnieuw winnen. 4-2 van Nederland. Langs de lijn. op één. Heeft jouw club geld nodig?